met het Tennewas Journaal. Het Internationaal Monetair Fonds heeft een voorlopig akkoord gesloten met Oekraïne over een lening ter waarde van bijna 14,5 miljard euro. Het zou het hoogste bedrag zijn dat de internationale geldschieter ooit heeft overgemaakt aan een land dat betrokken is bij een conflict. Het bestuur van het IMF moet de deal nog wel goedkeuren, maar dat zal waarschijnlijk in de komende weken gebeuren. Over de miljardenlening wordt al maanden onderhandeld. Oekraïne is hard op zoek naar financiële steun nu de economie van het land vanwege de oorlog veel schade heeft opgelopen. Het CDA moet iets doen aan de kloof tussen Den Haag en de rest van het land... zei partijleider Hoekstra na crisisoverleg... tussen de landelijke top en provinciale voorzitters van de partij. Hoe Hoekstra het herstel van het vertrouwen wil aanpakken... werd alleen niet duidelijk. In Sprangkapelle in Brabant is een vrouw van 25 omgekomen bij een aanrijding... De vrouw Den Bosch werd afgelopen avond geschept door een auto. De politie spreekt van een heftig ongeval. Vermoedelijk hebben veel mensen de aanrijding gezien. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen contact opnemen met slachtofferhulp. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Cabaretier en regisseur Fred Flores is overleden. Hij was vooral bekend van de cabaretgroep Donkey Shocking... Die eind jaren 60 werd opgericht en in de jaren daarna uitgroeide tot een toonaangevende factor in de cabaretwereld. Zo won Florissen met Donkey Shocking, onder meer het cabarettenfestival en een zilveren harp. Zijn familie zegt dat Florissen tot het laatst actief was en nog bijna iedere week in het theater was. Hij leed al enige tijd aan slokdarmkanker. Flat Flor Florissen is 85 jaar geworden. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of acht. Vanochtend vanuit het westen regen. In de middag wordt het droger en wordt het met een stevige zuidwestenwind 11 tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 Bye. <laughs> I come walking out, that we rap, that When that, that, that train roll up and out I come walking out, I come walking Raak me even aan Bijna alles is te veel nu Wees nog even zo als nu. Wees is nog even hier. En doe dan maar de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 als het moet zet ik een stapje ja. Never give up, never give up, never give up I wanna do it all the way yeah. It's undeniable that we should be together It's unbelievable how I used to say that I'd fall never The basis you need to know if you don't know just how I feel tune mm -hmm.